Onze ogen. Surf nu naar ik zie wat jij niet ziet.nl. Kies jouw baan bij timing. Kijk op timing.nl. Timing. Ieder zijn werk. Vandaag kaarten voor 3FM Presents. de Fratellis. Live in de Melkweg Amsterdam. 013 Tilburg. En op Pinkpop. Als je van muziek houdt... dan luister je naar 3FM. Serious Radio. radio. En dan nu... Oh, ik moet echt enorm naar het toilet. Kan ik even misschien. Uh... Oh, ik, ik, ik bel je wel even. Ja, oké. Okay, ja. Ik moest echt groot nodig man. Moet ik hem nou even zo. Uh... Wat gaan we nou krijgen? Zit hij nou echt op het toilet nu? Wat is het? Hij hoeft alleen maar. Oh, ja. Nou ja, kom maar, hij hoeft alleen maar even te zo. zeggen. Hoppa! Hij hoeft alleen maar te zeggen extra weekend. Dat is het enige wat hij hoeft te doen. Edwin. Hij heeft echt drie dagen opgespaard, hoor je ja, dat? Kom op, nou zeg, dit kan toch niet? Ah. Edwin. Gaat hij lekker, hè? Ordinair. Is het. Nou. Zo. Nou. Je hoeft alleen maar. Nou. Zo. Uh. Ja, sorry. Dat moest echt even hoor. Ja. En dan nu, extra weekend. Heeft die man zijn salaris al gestoord gekregen? Nou, dat gaat niet gebeuren, hoor. Terug! Extra weekend! En ik ben zo trots. Waarom? Ik werd van de week gebeld door de platen van de Keizer Chiefs. Weet je nog dat ze hier kwamen optreden in een extra weekend? Ja, ja, dat was leuk. Een van de tracks komt op de volgende cd single als B-kant. Wauw. De fitting studio, ik sta thuis aan van... Vrolijk, ben jij bent gebeld omdat ze nog even de backing focus... Uh, ja. uh, dat jij die even opnieuw inzong. Ze is ook nog een triangel spelen. Dus ik heb mezelf ook uh, in de groep geworpen. Ze dus mocht je iets raars op de achtergrond. Zou ik kunnen zijn. Ruby, Ruby, Ruby. Het acht over acht. Tweede uur van... Extra weekend, hè? Zeg je dat leuk? Op vrijdagavond. Met zometeen onze gasten. En we zijn een beetje gespannen. We zijn, sterker nog, ik vind ons een beetje alsof we weer terug op de kleuterschool zitten. Ja, echt mooi. Rode oortjes. Ik heb er niet zo'n last van, moet ik eerlijk zeggen. maar je hebt de koptelefoon op. Daarom zie je de rode oortjes niet. Nee, precies. Je weet ze gewoon weer te camoufleren. En ik heb van de week een raar onderzoek gedaan. Ja, een beetje een raar onderzoek. Ik heb mensen die, toevallig hadden we net Michiel Veenstra als de stem in de voice-lift, die aan Heb was. We als uh, gelet op mensen die aan het niezen zijn en vooral hoe zij niezen. Ja, dan heb je het dan over de ogen? Doe je dat? Nee, op? nee, het geluid. Want iedereen niest anders. Oh. Hoe nies jij, bijvoorbeeld? Uh, dan moet ik even wat in mijn neus stoppen. Iets wat prikkelt. Nou, het, het, is, hallo, ja, ja, het is heel ja. verzum. Iedereen stopt van alles in zijn neus. Hier. Ja, gewoon hachi doe ik. Oké. Okay. Echt? Ja. En uh, je hebt. Uh, uh, mijn vader, die, die niest ook op een uh, eigenzinnige manier. Die doet. De... Dus, hé, hey, je. Nou, ik ken inderdaad iemand die het volledig. Bij van... sommige mensen hoor je nog. En dan denk ik, oh, er komt iets. Maar uh, je hebt ook wel eens bij sommigen. Die zit je in de bioscoop, zit je ernaast. ken kennen zo iemand. En ja. Eens... hij Dan zit je helemaal het uit. is Je ook over oh, die popcorn. Flop! Ja, ja dat ja. Er ligt in gaan. Dat had mijn opa. Die heeft dat nog steeds. Als die jongen niet in de buurt komen. Allemaal vlokken die meekomen. Want die zegt gewoon niks en neemt. <lacht> maar echt. Paarsen! Met een P ook, hè? En die, nou, de, Van de week op een dus, verjaardag. Op oh, dus, een verjaardag waren ze. Dus. De vooroorlogse Niche is dat. Dus Dan zit je met een gebakje, weet je wel. <laughs> en dan is het ineens... En, ah! Ik kon gewoon weer een nieuw stuk uitzoeken. <laughs> dat is echt verschrikkelijk. Nou ja, goed. Uh, ik wil even weten... Maar dat uh, onderzoek heb je gedaan. Ja, dat onderzoek heb ik gedaan. En ik moet er zo om lachen. Je moet eigenlijk gewoon de eerste beste nis die je hoort... moet je even opschrijven. En ja. graag een naam erbij naar ons doormailen. En dan kijken hoe ver we komen. Dat lijkt me een goed idee. Wist ik trouwens dat iedereen zijn ogen dicht noemt bij het niezen? Heb je zelfs eens geprobeerd de ogen open te houden? is niet te doen. Ik ken één iemand die dat gedaan heeft. Nooit wat van horen! Extra weekend. Extra weekend. V. F. M. What happens in Vegas stays in Vegas. But what if it don't? What happens in my head stays in my head. But sometimes it won't. What if you knew what I was thinking? Would it make you like, whoa, I don't wanna risk putting my foot in it, so I keep my mouth closed. All you hear is Kinda <laughs> button my lips so the truth don't slip <laughs>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 Door, ah, yeah, yeah. Er is nog nooit één vrouw geweest die het uh, tegen mij gezongen heeft. Niet op deze manier in ieder geval. I Wanna Have Your Babies. Het is een uh, aparte naam voor een plaat, maar wel een leuk liedje. Van Natasha Benningfield, nieuwe single. En uh, ondertussen... Oh probeert Bart een flesje dat is open te maken gelukt. met ja, een der, aansteken. Met derde met aansteken, maar het gaat steeds beter. Kun je er nog even een paar doen dan? Wil je ook? Graag. No. Lekker. Ja, we zitten met een klein probleem. Niemand heeft een opener. We zitten hier met een pallet bier zonder opener. En de laatste keer dat we daar dat probleem hadden... zijn er een paar gewonnen gevallen. Wil Juska wat drinken? Ik heb een lekker colaatje light. Oh, okay. Dankjewel. klapt het nou niet. Oh, sorry. Als ze al binnen is. Oh, dat heeft niemand gehoord, joh. Oh, nee, oké. Okay. <laughs> Want we hebben namelijk iets bijzonders. We hebben een G. Ja. We hebben een S, we ja. hebben een T, we ja. hebben een gast. Ja. Live in de studio bij ons in die studio, want ze is in de studio... Milieuwsgaat! Mil Mil ik zou het te gek dat jullie het ook gewoon goed uitspreken. Ja. ja. Ik heb de hele middag geoefend. Ja, hè? Ja, ik vind Is dat heel raar? Want het is een niet nee. echt uh, voorko veel voorkomende naam, toch? Nee, nee. Het is heel logisch dat je, dat je denkt, what the fuck? Maar uh, als je een miljoen neemt en Anoushka, dan heb je de combinatie... en dan snap je het veel beter. Ja, ja, ja. En nu de achternaam nog. Ja, jij bent. Ja, ik ben altijd geneigd om dat in het Duits te zeggen. Ja, is dat zo? Of, waar komt die naam vandaan? Ja, ja mijn uh, opa komt oorspronkelijk uit Duitsland. Aha. Uit een plaatsje wat Witsenausen heet. Dus, Nujuska, uh, Witsenausen! Ja, ja? dukeile popa. Dat is zeer. stem. Ja, dat is die Duits spreken. Hmm. Ja, dat, dat, dat, dat is een beetje verloren gegaan in die twee jaar na dat middelbare hey. school. <lacht> ja, dat is jammer. Maar was je ook zo goed in Duits, op de ja. lagere school of middelbare school? Ja, ik had een uh, acht op mijn eindlijst. Ik ook. Dus, uh, ik, ik kan had... niets meer, behalve het woord überhaupt. Dat is het ene wat ik nog <lacht> hoor. Voor de rest heb ik niks meer. nou Wat ik wel vind, dat de uh, Duitse schrijvers toch uh, over het algemeen mooier schrijven dan de Nederlandse, Nederlandse schrijvers. Ik hoop niet dat ik iemand tegen het... Uh, qua handschrift of... Uh... Nee, nee, nee, qua, qua boeken en... Uh, ook als ze naar de Nederlands vertaald zijn, want in Duits ga ik het niet meer lezen natuurlijk. Dan denk ik, ja, er zijn veel mooier zins opbouwen, ja. Maar ik vind het een hele lelijke taal, vind ik het. ook. Ja? Ja, ik vind... Het kan die klanken die erin zitten. Het is namelijk, het zal nooit een keer liefkozend zijn, weet je wel. Ze zullen nooit zeggen, kun je niet een bier bekomen. Het is altijd een beetje op die toon. Ja, inderdaad, als je, ik snap wat je bedoelt. Daar kunnen ze ook niks aan doen. Weet je wat leuk is? Als je geen Frans praat en je gaat in Frankrijk naar een bakker en ze komen erachter dat je geen Frans praat, dan uh, raken ze in paniek. Nee, dan raken ze niet in paniek. Weet je wat ik dan altijd het gevoel heb? Nou? Dat ze zoiets hebben. We, zo <laughs> dat is wat ik van we ja. gaan ook geen woord Engels spreken. Ook. We doen gewoon alsof we het niet kunnen. Ja, klopt. Leuk land dat van Frankrijk. Alleen jammer. Jammer dat we die Fransen, dat woont, de Fransen hè? wonen. Ja. Ja, heel dat hoor jammer. je vaker. <laughs> maar Miljuska, onze grootste wens is uitgekomen. We wilden jou heel graag een keer in dit programma hebben. En daar ben je dan. Ah lul toch niet man. Nee, serieus. Echt. Bart! Ja, nee, ik kan je, hebt, je hebt de fax nog voor je neus. Ik heb de fax nog voor mijn neus. Het is afkomstig van Gerard Ekdom. Ja. Ik, had, ik loop in stage in het programma, normaal gesproken met Joe Veenstra. Even de datum uh, moet je erbij zetten wanneer ik het heb gefaxt. Uh, het was ja, welk jaar het al ook vooral? Ja, November oktober. 2005 oh. heb ik hier. Hè. Beste Bart, ik zou het leuk vinden als. Uh, uh... Nou, toen had ik je naam al niet zo goed. Ja, dat maakt niet uit. Er stond Miluli, Nou, Het is wel een hele gekke naam, staat hier. Een keer in mijn programma mag. Groetjes en kusjes, Gerard Ekdom. Ja, die heb ik dan weer nooit gehad, hè? Nee, dus naar mij. Of ik jou oud wil oh, jij, jij moest mij... ja. Want ik heb ook weer een baas die Bart heet. En ook, het is oh, allemaal vandaan. zo verwarrend gaan nee, de vraag. Twee jaar nu eindelijk. Ja. Is het er. Is er, er? Dus jij denkt dat ik lieg? Nee, nee, maar ik, ik kan gewoon niet voorstellen... dat iemand er blij van wordt dat ik ergens ben. Ja, het, heb je problemen? Is het vaak zo dat je op een verjaardag... dan kom je binnen... Oh, jezus, nee. toch? Nee. Ja, dan draait ze ja, zich allemaal weer om... En dan, en dan wil niemand met me praten. En ik ben zo eenzaam. Nee, helemaal niet. Maar, uh, nee, ik... Het, het voelt gewoon een beetje raar als iemand dat zegt. Dat zou je het toch ook raar vinden als je zegt: Nou, we hebben er zo lang op gewacht. Dan denk je? Doe eens. Ja, er ervoor. Het is TMF. Ik loop nu het ja. decor binnen. Zit je komt binnen. In, uh, ja. En jij vindt het leuk dat ik binnenkom? Ik kan je voorstellen, maar stel. Wauw, daar is hij dan eindelijk. We hebben jarenlang op hem gewacht. Die ongelooflijk goede radio-DJ van 3FM. Wie luistert niet naar hem op vrijdagavond? Hier is hij. Gerard! Ik ah, kan dat... nog uh, overtuigend over. Ja, ik, ik word er een beetje wel. verlegen van. Ik zie hier al je uh, blosjes. Uh, <laughs> het is toch, is toch embarrassing dat je denkt van oh. Ja. Uh, nou, dan, nou. Nou, leuk dat je er bent. Nou welkom. Nee, ja. Ik vind het super leuk om hier te zijn. Dat <laughs> ah, gelukkig. echt echt Oké. Okay. Want ik vind drie fm echt een hele leuke zin. Maar weet je wat ja. er gaat komen? Nou nee. Maar ik weet niet je... of ik het wel wil weten. <laughs> nee. Doe je zelf je boodschappen? Ja. Nee dat komt pas straks joh. Ja dat weet ik maar alvast even vragen. Oké, okay. oh, even inleidend oh, nee, gesprek. Papuren, ja, ja maar zeggen wat we gaan doen. Ja, we hebben doen straks. Ik doe zelf mijn boodschappen, ja. Oké. Okay. No, ik doe ze wel niet wel heel vaak, van. maar ik doe ze wel eens. Ah, ja. dat gaan we straks checken. Ja. Oké. Okay. Dat wordt hartstikke leuk. Maar eerst, e, e, wacht even, nog één dingetje. Ja. Je wilt nu een plaatje draaien, toch? Nee, ik wil nee. nog even. Ik zit midden in een vragenvuur hier. Oh, sorry, ga je gang. Oh, ik dacht dat jij wat wilde vragen. Nee, maar voordat je het plaatje wilde, wil ik nog even... Wil ik nog wat zeggen. Maar ga je gaan. Nee, ik dacht, zeg het maar. Nee, want dan gaan we een plaatje draaien. We hebben die getrouwd, Bart. Nee, kom op zeg. Doe het nou. Jongen, we op om een ruzie maken. Um, wat le leuk dat je er bent. Ja. En, uh, <laughs> Want ik zat heel even te kijken. Uh, je bent geboren in 1985. Ja, dus gutty, weet nog schuppie ben ik. Je bent pas 21, joh. Ja. En dan al zo'n oude kop. Nou, nee, helemaal niet. Nee, nou. nee maar ik, het verbaast me, want je werkt uh, al een tijdje bij, uh, bij TMF. Klopt. Hoe ben je daar binnengerold? Want hoe oud was je toen? 13? Nee, ik was, uh, <laughs> <laughs> ik was toen uh, net 19. Net uh, klaar met een middelbare school. En ik uh, werkte bij een, een soort van modellenbureau. Is niet echt een modellenbureau, want ik hou van eten. En dat kan dan niet. Oh ja, dan uh, mag je niks eten, nee, alleen peterselie. Ja, ja, inderdaad. En uh, ik, ik deed veel promotiewerk en danswerk voor Models at Work. En daar was ik op een gegeven moment en Toen was daar een scout van TMF, Tim van Rongen... die ook vaak de TMF voor organiseert en dat soort dingen. En ik raakte hem mee aan het praten. Hij was homo, dus ik dacht, nou, hij wil ook echt niks van me. Dus ik ga maar naar die auditie toe waar hij me voor vraagt. En ik had nog nooit uh, gepresenteerd of zo. Dus ik dacht, ja, wat is dat nou een slap lullen? En tijdens die auditie kwamen steeds meer mensen binnenlopen. En ik Amsterdamse als ik ben, dacht ik... Godverdomme, gaan ze me ook nou allemaal nog uitkomen lachen zeker, hè? En uh, toen hoorde ik opeens... je mag op gesprek komen voor je contractbespreking. ik dacht, oh, dat is wel heel eng. <laughs> en uh, nu zit ik er inmiddels wow. al twee jaar. Ja. Wat een goed verhaal. Ja. En uh, je hoeft ook. Uh, hoe werkt zo'n screen test? Is er zo'n screen test die echt iedereen moet doen ook? Ja, ik, uh, ik, ik moest mezelf voorstellen. Hallo. Zeggen waarom ik het werk leuk vond. Ik had een presentatietekje naar een videoclip die ik moest doen. Ik moest uh, iemand interviewen in het Engels en in het Nederlands. En dan gingen ze helemaal de bitch uit hangen. Dat ik echt zo dacht: Oh. oh van die klote antwoorden ook. Ja. ja, ja. Weet je, hoe staat het met je liefdesleven? Nou, daar heb ik het liever niet over. En dat je dan denkt, oh, Alsof okay. je John Bon Jovi had interviewen ben. Ja. Ja. Okay. Dus, uh, ja, het interviewen bent. Inderdaad. Oké. Kent het verhaal van Gerard? Nee, vertel je verhaal. Gerard. Eh, Moet ja, Moet ik het Bon Jovi vanaf drachten verhaal. Ik heb hem oh, vijftien 15 keer gehoord. Ach, man. Nou, nog één keer dan. En dan doe ik het echt nooit meer. Spannend muziekje erbij. Het was uh, ja. wil je een muziekje spannend erbij? muziekje erbij. Spannend okay. verhaal. En spannend muziekje over John Bon Jovi. Het was het jaar 2000. En ik uh, kwam als uh, klein gruppie hier uh, een beetje uh, binnenwandelen. Hoewel ik uh, al een tijdje hier werkte. Maar goed, ik uh, kreeg echt een interview in mijn maag gesplitst. Uh, Corné Klein zegt, jij gaat vanmiddag op een rondvaartboot in Amsterdam. John Bon Jovi interview. Op een rondvaartboot? Op een rondvaartboot. Ja, gezellig. Nou, het allereerste was dus nog, het was mijn allereerste artiest. Ik had nog nooit iemand uh, hoger dan uh, Eagle Eye Cherry gesproken. <laughs> Dus uh, wat gebeurde er? Ik, uh, ik rijd daarheen inderdaad. We plaat was pijn. Dus, ah, je gaat straks op die rondvaartboot en komt helemaal goed. Naar, jongen. Het schuim stond op mijn voorhoofd van de stress. Het was echt oh, heel man. erg. Dus nou ja, oké, okay, zo gezegd, zo gedigidaan. Dus ik stap die boot in en... Um, dat is Een zaggerijnige John Bon Jovi komt aan boord. Maar echt een, echt een extreem zaggerijnige John. Ja, dat zat waarschijnlijk niet goed. Ja, er was geen feun in de buurt nee, ook. Nee, dan, dan, dan heb je dat soort dingen Ja, dat is heel vervelend. The hair week. Ja. En het erge was nog, ik wist dat van die feun. Dus ik had nog een feun meegenomen. Zodat hij die kon signeren. Nou, daar zag hij de van oh. in. Dus ik heb hem hier nog bij maar jongen. <lacht> nou nee, ja, goed. Mag hem meenemen straks. Dankjewel. Dus hij gaat ook naast me zitten. Hij had de hele boot kunnen pakken. Nee, hij gaat naast me zitten. Oh, oh, oh. oh. En uh, er was een hele grote fan van uh, John Bon Jovi. Die was ook mee op die boot. En dat uh, was wel oké, okay, er was wel een klik. En op een gegeven moment die zag er rijden, want er liepen op die boot rond. En die maakte allemaal foto's van uh, meneer Baan, Jan, Die komt zo. Ja. En um, ja, dus hij zegt op een gegeven moment: Hey, if I see one of those pictures in the newspaper tomorrow, I'm gonna kill you, you fuck! En ik: Oké, okay, dat is leuk. Zellig. En toen was mijn, dat was dus mijn cue dat ik moest gaan opnemen. Dus ik uh, pak mijn bandrecorder en ik zeg: Well, we uh, on hier uh, aan een bootcruise with, uh, with uh, Bon Jovi. Ban, are you enjoying this boat trip? En hij kijkt mij aan en hij zegt, turn that thing off. Dus Shit. ik uh, doe mijn bandopname uit. Yeah. Had ik dus nooit moeten doen, want dat was een mooie opname geweest. En hij zegt, did you just, did you just call me ban, you fuck? Weer dat woord erbij. En, uh, en ik, ik begin echt, het zweet breekt me uit. Ik voel me huh? langzaam naar de bodem van de Amsterdamse gracht zakken, dwars door die boot heen. Ik ging aan mezelf twijfelen. Ik keek nog eens op mijn papier. John stond er. Nou, I'm sure I said John. I said John, I'm sure. Oké, okay, go on, go on, go on. Dus euh, nou ja, euh, toen ben ik snel verder gegaan. En, euh, maar ik, ik moest dus naast hem blijven zitten, want we waren nog niet terug op de plek waar we moesten uitstappen. Dus oh, wat het was een niet. Oh, en het leuke was, een paar dagen later had Daphne de hetzelfde probleem. Maar weet je wat, wat, wat altijd. Vind je dat niet zo bij grote artiesten dat het altijd maar kijken is welke humeur ze hebben? Ja, het is altijd aanpassen. Moet ja. je het altijd. Kunst ze gezegd wat blur interviewen. Ja, het is, terug dan. Het gaan ook even schrikkelijk te zijn. Ja, het is, ja. Nooit zo, het is nooit zo dat je, dat je denkt van. Nou, ik ben de, de baas in dit interview. Dan moet je wel verdomd sterk in je schoenen staan... en eerst diegene even flink afzijken. Eigenlijk had ik even zijn haar moeten doen. Het ja. hele probleem weggewezen. Ja, het, het, ja. ah, het zal leuk zijn. Jan bon Jovi, klaar, weet je wel. Ja. Nou ja. Zometeen meer sappige verhalen, denk ik, over artiesten. Uh, heb je er een paar? Uh, ik heb er genoeg. Oeh. Ik heb de beste beats om alvast in het ritme te komen voordat je op stap gaat. Dave Clark. You're listening to White Noise on 3FM. Lucien Ford. Van Roog tot Roger Sanchez. Ik geef je de heetste dance tunes En de strakste DJ sets. Iedere zaterdagavond vanaf 8 uur. 3FM BPM. Details. 3FM.nl En daarvoor uh, Nails Barkley. Ik zei heel, heel lang zeker Gnaals. Maar het schijnt oh, Narls nou, te zijn. Om... Mag ik wat zeggen? Ja, ja graag. Want, want ik mocht toch een leuk verhaal vertellen over artiesten. Ja. Nou moet, in, moet je niet denken dat ik alles over artiesten vertel wat ze doen. Maar uh, op een gegeven well, moment... Dit kan ik wel zeggen, want ze is toch altijd bij weg. Moetja zat er op een gegeven moment toch bij. Die, dat, van de Sugar Babes. Ja, die, die later die... met George Michael uh, een duet gezongen <laughs> ja, heeft. Ja, alleen. Die, die, ja. die, die, die zwanger was en toen bevallen is. En toen toch weer een plaat uitbrengen. En uh, op een gegeven moment uh, Team F. Smash... Was er en uh, de sugarbabes babes ook op en ik zou ze interviewen. En ik kreeg alleen maar twee meiden te interviewen: Kisha en uh, die blonde Heidi. Mm -hmm. En ik dacht, nou, waarom is dat nou? Bleek dus dat ze toen al in de postnatale depressie zat en dat ze knallende ruzie hadden gehad. En daarna zag je het ook echt duidelijk, want Moetja stond echt met een porum op het podium. Nou, daar word je misselijk van. Iedereen dacht dat ze uit haar grafkissen was getrokken en zo er was neergezet als het ware. De geheime achter de artiest, hè? Leuk, ja. hè? Dat hoor je dan niet, dat zie je ook niet dan. Nee. Dus je niet weet. Nou, er waren, dan... wel, waren wel echt mensen die zeiden, wat is er met die vrouw? Ja, is iets Ja. Oké. Okay. Wat is en... de aller, aller, aller, aller, aller ergste die je hebt gehad? De aller, aller, aller ergste? Nou, ik denk dat, dat heel Nederland daar over één is is, is. is de jeugd vertegenwoordigd. Nou, oh, nou, was... ja, dan komen we niet doorheen. <laughs> echt geen gesprek mee te voeren. Oh, oh, oh. Ja. Nou, dat, dat, wat jij hebt gedaan, Dance for Life ook. Ja. tijd geleden heb jij dat gepresenteerd. Daar ja. waren de mannen ook. Ja. Ja, een dingetje achter schermen. Ik weet nog niet of ik het moet... Nou, ik ga het gewoon vertellen. Maar die mannen waren er ook. Ja. En het hele Dance for Life, dat was voor het hele aids-probleem en zo. En uh, toen zeiden op een gegeven moment een van die mannen... Nou, laten we die aids even oplossen, dan kunnen we ook naar huis. Toen dacht ik, ja. jongens, dit kan wat, toch niet? De jeugd van de hele ja. Ja, ja, dat echt. Ja, ja, nee, maar dat is echt ongelooflijk wat voor opmerkingen ze maken. Dat zei, is Zo gevoelig. Ja. Ah, over, over Dance for Life gesproken, daar ga ik me dit jaar nog uh, veel meer voor inzetten. Ik ga, ik ga bijna zeker met Chesto binnenkort naar Zuid-Afrika. Wat? O Hoe? Om een uh, documentaire te maken. Even naar Zuid-Afrika met DJ Chesto. Ja, hij is ook ambassadeur van Dance for Life. Dus, uh... Ja, maar het is wel DJ Tiesto. Ja, nou, ik heb al eerder een documentaire gemaakt over Dance for Life. En toen zou hij eigenlijk meegaan, maar toen kreeg hij die ontsteking aan zijn hartzak. Dus lag hij in het ziekenhuis. En toen ging het op het laatste moment niet door. En toen is Don Diablo uh, naar voren geschoven. En uh, dus, dus dat, dat moest nog steeds, dus dat gaan we nu ook doen. Wanneer ga je? Dat is nog niet helemaal zeker, want de agenda's moeten nog Wordt op tijd worden. Wordt waarschijnlijk Flight 643, maar dat is nog niet helemaal zeker. <laughs> maar ik bel je als het zover is. Oké, okay, ja. leuk. Nou, spannend. Um, even kijken. We, ga, we gaan zo meteen jou aan een zogenaamde reality check uh, vastbinden. Maar eerst wil ik nog weten trouwens. Ja. Je ja hebt die... Heb je ook problemen gehad met Nals Barkley? Want wat wij begrepen hebben, we krijgen weer ingeluid, we een fax gehad dat, uh, dat je de, de list, hoe noem je dat, dyslectisch bent. Klopt dat? Ja, dat, dat klopt. Want heb je daar, Merk je dat uh, bij dit soort artiesten ook dat je ja, nou, als je naar mijn programma kijkt, de <laughs> reaction, dan, uh, dan weet je wel dat ik af en toe van, van woorden mijn hele o, eigen is. ding maak. Nee, we, we hebben geen autocue, we doen alles uit het hoofd. Oké, okay. wow. uh, Maar ik bijvoorbeeld van, spreekwoorden, van het ene spreekwoord maak het andere spreekwoord en andersom. Ja, ik ben oh, volgens niet ver achter het net. Uh, ja, inderdaad. Ik ja. ben een soort uh, Johan Cruijff als het gaat om uh, <laughs> sommige zinnen en uitspraken. Maar is dat alleen als je, als je praat of uh, als je schrijft ook? Ook als ik schrijf, ja. Want dyslexie, hoe, hoe schrijf je dat? Nou, dat is echt een moeilijk woord. Je kunt het nalezen woord. op www .hoe. Ga ik om met dyslexie. Ik heb geen flauw idee, maar kijk hier even.com. En daar staat het allemaal uitgelegd. Ik ga deze uitzending ook gewoon meelezen op Teletux pagina 98. 98, 98. 98 ja. hè? En dan oh, ja. moet je nagaan, moet je nagaan. Mijn naam, Miljuska. Ik zat in de eerste groep. Oh. En, <laughs> Speel en dan, je eigenlijk het naam en even? En dan, en dan dyslectisch zijn. Nou, dat was echt een hel. Er zat oh. een U in, een S-C-H. Ik kwam naar thuis en zei: mama. Waarom heb je me naam nou zo genoemd? Ik wilde gewoon ook Laura heten. Of, of Roos, dat is het tweede woord we geleerd. De ja. boom, Roos, maar ja, geen ja. Miljooska. Inderdaad. Ja. Miep. Ja, nou, maar na maand of drie is het gelukt, hoor. Dan, hoe lang, ik me dat af, want uh, hoe, hoe lang duurde het voordat jij je naam kon zeggen? Want uh, ik, ik was zeven voordat ik Gerard kon uitspreken. Daarvoor zei Kika. <laughs> nee, dat, dat heeft niet zo heel lang geduurd. Dat is echt uh, van huis uit... Uh, mijn tante heet Amelia... En uh, Miljuska was dan... Uh, Miljuska. De verbastering. Ja. Dat woord zocht je, I nou, Nee, oh. niet de verbastering. Het was eigenlijk de volledige, okay. het volle de volledige naam. En, uh, dus, dus het was eigenlijk wel vrij makkelijk voor mij om het uit te spreken. Dat, dat is niet zo moeilijk om dingen uit te spreken als ik andere mensen het hoor uitspreken. Dat als ik de klanken hoor, dan lukt het wel. Oké, okay, fonetisch. Ja. ja, juist. We nee. hebben boodschappen gedaan vanmiddag trouwens. Ja, en uh, we gaan een prijs opgeschreven belangrijk. Dat gaan we straks doen. Straks doen. Met jou. Oh. En maar we hebben nog iets heel belangrijks. Wat dan? Want wat, weet je wat hier voor mijn neus ligt? Heb je ze gezien? Dus zijn dat echt ja. de allerlaatste de aller, allerlaatste kaarten. Die speciale bijna niet te krijgen, kaartjes voor. Een... De ja, Fratellis! Oh. Ja! Wauw. Dat is vet. En ja. um, het zijn uh, bijzondere kaarten. Ja, het leuke is namelijk, is dat is in Tilburg. Ja. En, um, ja, ze staan namelijk ook in de Melkweg in Amsterdam. Dat is uitverkocht. Tilburg zijn volgens mij nog uh, twee kaarten te koop. Nu niet meer, want die geven we zometeen weg. Oh. <laughs> <laughs> Dan dus moet je heel snel zijn. En um, die kun je winnen. Maar hoe? Zullen we dat niesverhaal nog even doorzetten? Ja, want het leuke is... We, we hebben net even een uh, verhaal over mensen hebben. Iedereen heeft een andere nies. Um, hoe, hoe is jij? Hoe nies jij? Ik doe altijd een Hachi en een erachteraan. Hachi! Ja. Oké. Okay. Oh. Uh, Domine, hoe is hoe jij? Uh, gewoon Hachi. Hachi? Ja. Echt? Is dat is het. Dat heb je onthouden ook. Hachi? Ja, dat okay. is het. Ja. Nou, we krijgen een heleboel binnen ook. Er uh, is dus iemand die SMS't ons. Uh, iemand, uh, Natasja heet ze, die heet. Have you? f u En een vriend van iemand hier van Rob, die zegt: uh, Mijn uh, vriend, die. Uh, she, she, she. ARIGA heb ik hier ook door. Dat is de opa van iemand die niest zo. En ik heb hier: Mijn vader niest. Ja, maar, dat maar heb ik, je. Soms ik... dan zit je bijvoorbeeld in de tram of zo... en dan doet iemand dat en dan schrik je helemaal wat ja. ja, maar dit is geen niche, joh. Ben je ook dyslectisch? Er Want... stond iets anders. Je, je, moet, je moet heel even bij je ouders <laughs> in de slaapkamer kijken. Dit is iets heel anders, hoor. Maar goed, we zoeken nog wat niches. En de beste niche, die, degene die zo goed mogelijk een niche... geluid sms naar 3333... die maakt kans op die kaarten voor de Ja, hey, Maar doen? als je gewoon iemand uh, wat peper laat uh, opsnuiven... dan een is je ook aardig, ja. Je moet het live ook kunnen reproduceren. Is dat niet Met peper? Met peper. Oh, dat werkt. Dus andere items... Oh, ik Tot zat laatst in een restaurant, jongens en aan het uitsmijten. Ik gooi de peper over. Ik heb de hele Ja, dat vind de... ik die man niet leuk. De hele oh. middag heb ik zitten niezen. Zie je wel? het Werkt. Het werkt hè? Ja. Dus kom maar met die peper, jongens. Het levert in ieder geval kaart op voor de vertellen. Moet je proberen als je gaat niezen dan te -de, -de, te de de de <aan -middels> ding, <tied> ja, <tied bonne> <lyrics> ja. de de de Dat is een spannende uitdaging. Ga andere tegen Ja, doe maar. <tied op> oh, please, Mijn moeder niest heel toepasselijk. Haat tissue. Haat tissue, ja, dat deed mijn moeder ook altijd. Haat tissue. tissue. Oh, wat is het leuk, joh. Hey, hey. Het is heel raar, de afwijking. van de week een weekje gelet op mensen die aan het niezen waren. De hooikoorts, zitten zit in de lucht. Ja, ja, ja. Mensen met dikke ogen die voorbij komen lopen. Oh, dat is zo erg. Jongen. Dat is zo april 2007. Ja, dat ja. is absoluut waar. Zit er zitten er middenin, hè? binnenkort. Ja. ja. Dus ik ging even opletten. En verdomd, het is lachen ook. Dus hey, kaart het even aan. Iedereen doet uitbundig mee. Ja. Ik wil van iedereen weten hoe ze niezen. Heb iedereen al gehad? Nou heb je wel eens dat je... Uh, nou je kent het ook wel als de klein ligt te slapen. Dat je, eventjes, je, dat je hem in wil houden. Of gewoon als iemand ligt te slapen ergens, dat je hem inhoudt. Wat wil je inhouden? In nee, je nies. Oh je nies! Zo... <hums> maar zo'n geluid en dan denk je... Oh, dit wordt weer ja. hoofdpijn de komende twee dagen. Nee, je maar dat er gat in, dan ik goed. deed het laatst inderdaad. Dat heb ik dan nog nooit gedaan. Nee? je moet nooit eens binnenhouden nee. wat je naar buiten wil hoor. Oh. Dat is nou, niet gezond. Oh. oh, dat rook ik. Ah. Oh, oh nee, hoor, dat is een grapje natuurlijk. Nee, ik had laatst ook... <laughs> <laughs> ik moest niet en Ik moest zachtjes doen en ik was op de overloop. Iedereen sliep. En ik nou, ik, ik probeerde dus in, in mezelf. En dan kreeg je iets als... <laughs> <laughs> het was nog veel harder <laughs> dan normaal gesproken. <laughs> nee. Nou ja, dat... uh, en dan heb je het van je... Arm geharkt en, uh, en weggelopen. <laughs> Drijfnat. Dat strijft mijn, mijn vriendin ook in de, in de auto. God, wat plakt dat stuur? Nee? Ja, sorry, hooi Ze zijn beroemd en geliefd. <laughs> maar staan ze ook nog met beide benen op de grond? Dat is de vraag. Hoe geval zijn de sterren gebleven. Extra weekend legt het genadeloos bloot. Dit is de reality check van Miljuanka! Nou, nu brengt het zweet me toch wel uit, hoor. Ja, op je manier gaat het niet is alles prima. Oké, okay, okay, beloofd. Uh, we hebben een aantal uh, artikelen ja. uit uh, nou ja, de eerste en beste supermarkt die we konden vinden. Zo'n supermarkt, als je ervoor staat, je denkt... Aha! Ah. aha. Nou, die. Ja. En uh, we hebben wat artikelen in het mandje gedaan. We hebben de prijs ervan opgeschreven. En we gaan kijken hoe normaal jij gebleven bent. Dat je nog steeds je eigen boodschapjes haalt. Ondanks dat je zo'n beroemdheid bent... Met andere woorden, weet jij de prijzen nog? Ja, precies. Ja. Ik zit s ochtends ook gewoon nog op de wc, heen, hoor. Kunnen we daar van mee beginnen? Ga <laughs> je naar de wc? Ja, ja, ja. ja echt? Ja, echt. Nou, ik dacht dat mensen van televisie dat helemaal niet deden. Hoor. Nee, dat, dat denken toch... heel veel mensen, maar dat is toch niet gezond? ik had het in het glazen huis ook. Ik denk, nou, ik ben de hele dag op televisie, dat zou nu wel stoppen. Nee, ja, precies. <laughs> je bent ook een week niet naar het toilet geweest. Een week niet. Nee, dat is nee. wel nee. waar, ja. Ja, er wel... ja, kwam niks meer binnen. <laughs> dus dan gaat het ook. Oh ja, dat is ja. Dat is een ander verhaal. Maar dan moet je stonden wel plassen? Ja, ja, ja. Zeker. Jongens, we zitten midden in de reality check. Ja, sorry. Het is tijd voor artikel nummer 1. Bart, jij begint. Ja. Wat kost een flesje mineraalwater? 0,75 liter. En gewoon een flesje mineraalwater. Wat betaal voor je? Je mag er 10% boven en 10% onder zitten. Ik denk 1,45 euro. Dat is iets wat hoog. Ja? Ja. Jammer. Het is 85 eurocent. Ja, nee, maar ik dacht... Ahaha. Dat, dat is wat, altijd uh, wat duurder, weet je. Dus oh. Oké, okay, dan weet ik je ik nu doe, de prijslevel. Ik doe gewoon boodschappen bij de Aldi. Ja, ja, TMF mag niks kosten natuurlijk. hè? <laughs> nou goed, kunnen Nou, je nou eens... dan weet je, Dit is dus het level van de prijzen, dus het is iets lager dan je denkt. Okay, ja, ja. okay. ja, er er zit een marge op hè, van 10%. Kan ik hier ook nog iets mee winnen? Ja, Valt ja, er eh, nog iets te heel halen? heel veel room. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ja. Dan gaan we. Het volgende artikel, is, uh, artikel. Het volgende artikel op de band is een 500 milliliter Calvay... Slaashuis. Oeh, dat is natuurlijk wat duurder, want het is een merk. Dus ik denk 2,35 euro. Wat? 35. Wat? Wat? Slaashuis, geen maaier. Slaashuis, hè? 1,85 euro. Eh, uh, uh, nee, dat is leuk. Jij is er hier wel heel slecht in, hè? Ja, het is voor 87 euro centje. Echt? Ik weet niet wat jij ja. voor een slaafsaus gebruikt. Is dat die met caviar erdoorheen? Nee, maar ik heb het is, het, is een, het is een merk en ik dacht, ja, dat zal wel duur zijn. Nee. Denk. Kom eens kijken bij de supermarkt Ja, dan ja, de, ga ik de voor doen. je open. <laughs> Nou, volgende artie. eiland Ja. ja. Uh, de gerookte paling. Een uh, stukje van 200 gram. Palingfilet, dus het is al gefileerd, hè? is een ietsje duurder. Uh, wat betaal je voor 200 gram van die uh, glibberige vis? 3,75. Nou, we moeten een klein beetje helpen. Twee keer ja. zoveel. Doe maar en dan iets minder. Twee keer zoveel en iets minder. 5,75. 5,75. Nou, nou, Ja! Wel, ja. voor jullie Eindelijk één goed. Het is 6,29 euro, maar dat is uh, goed met de uh, marge erbij. Even kijken naar de puntentelling, want uh, ze begon op nul, had twee fouten, zonder ze op min 2. Heeft nu één bezig? Min, min één. Min ja, min ja, één ja, dat vind ik, okay. vind ik Het is tijd voor het volgende artikel. En dat is uh, boter. Uh, een te weten proactive. Weet je wel, God, ja, voor ja, de ja, golesterolstriegel ja, ja, ja, ja. en zo. Uh, 500 gram, dus zo'n enorme kuip. Ik denk 3,50 euro. 3,50 euro... Hmm. Ja, is gram, het het is 500 zeggen. gram, hè? 500. 500 gram, niet 400, hè? 5,20 euro. 5,20 euro, 20. dat is net te veel, ah, shit. <laughs> yes, yes. Nee, het He. was 4,59. 4,59, oké. Dus is min 2 weer, hè, nu. En dan nu. Nog veel geld voor een pakkie boten, Ja, maar zoals een ding waar je maand mee aan smeren bent, hoor. Ja. Ja. En hou je van uh, chocola? Ja. verschilt heel erg per vrouw. De ja, ene nee. vindt het geweldig. En de ander vindt het verschrikkelijk. Die chocola vind je lekker, ja? Ja. ja. Nou, dan moet deze goed komen. Een uh, doos choco chip cookies van 200 gram. Chip cookies, hè? Mm. Chip cookies, hè? euro. Mm, Veel lager. 1 euro. Veel lager. Eh, <laughs> uh, 89 cent. Lager nog. Nou, nah, rot op. Nee. we zeggen ah, nog, je bent er vlakbij. We helpen je. Is het warm? Zeg 69 cent, heb je het 69 goed. 69 cent. 69 cent! Ja! ja. Nou. Echt? Ja. ja. Oh. Ja, ik heb er ook een pallet van gehaald toen ik dat hoorde. Dus daar uh, <laughs> er ook van. Staat niet klaar. Maar um, dat betekent dus nu dat je op uh, je had een fantastische score van min 1. Ja. Min 1. Min min 1. Een. Dankjewel. Dan sta je in het klassement ja. samen met Ali B. Dennis Mulder en uh, een uh, bierkenner die een keer een bierproef uh, gebeuren heeft. Gaat erin campen. Dan sta je op een gedeelde, vierdelige, min 1ste plaats. <laughs> Lekkere request is dit. Ja, nou. Dit, dat doet me dan wel goed. Ja? Ja, ben je trouwens? Je staat Rob Verlinde, Sonja Silva, was hij twee weken terug. En uh, daar staat hij op boven. Nou, dat vind ik knap. Dus je staat boven Rob Verlinde en Sonja Silva? Ja. Goed gevoel? Ja, ja, ja. Gaan we er een lekker gevoel gaan naar huis straks? Ja. Nog een uh, choco chip ik ga, ik ga toch wat meer opletten nu met boodschappen. Ja, hè, boodschappen Hoor, doen. wordt ik nog keer langs Nooit voel. meer hetzelfde. Nee. Nooit meer. Nou, en bedankt, hè. Graag gedaan. <laughs> nou, dan gaan we samen boodschappen doen. Leuk. Top. <laughs> ja, is goed. Bij de Aldi. Kom ik er <laughs> ook eens. Hé, hey, daar <laughs> hebben we die Chesto. Ja. It There's a silence in the darkness, and it's there. You lie with me, and just for the World. Eindelijk mooi weer in Nederland. Lijdrijgen Snow Patrol. Ja, daar komt er de band namen, hoor. En Chasing Cars en daarvoor uh, DJ Chesto, waarmee jij misschien naar uh, Afrika gaat. Alleen ja. moet toch even een datum geprikt worden? Ja, om een documentaire te maken voor uh, Dance for Life. Dance for Life. En uh, dit was een nieuwe single die ik trouwens erg goed vind. In The Dark klinkt die ook goed. Ik vind, ik... <laughs> Zo heet hij namelijk. Nee, mensen. Ik vind het serieus, want dit is iets anders, vind ik, dan wat hij normaal heeft gedaan. Dus ja, het is toch absoluut. een switch. Dat heeft hij ja. verdomd leuk gedaan. Ja, nee, maar ik moest eerst even aan winnen, dacht ik Chester. Wat gaan we nou doen? Eerst maar nu beuk, vind ja. ik het wel leuk. Precies. Ja. We gaan nu een vak sturen. 3FM present De fratellis in concert. Nou, we hebben een hoop Nizen binnengekregen. En we gaan bellen met de winnende nies... Ik weet niet wie we gaan bellen. Ik ben heel benieuwd hoe wordt niet zien. Het moet, moet gereproduceerd worden <laughs> ook in de Nies. Wie gaan we bellen? Ik kan heb geen flauw idee. En dan nu niet durven nee. op te nemen, nee. weet je wel? Of net in de Nies aanval zitten. Ja, ja, dat kan ook. <laughs> of gewoon echt heel erg pijn aan zijn neus omdat hij te veel peper heeft Dat zou ook. Ja, want je moet het reproduceren. Met, Met wie? Met oh, Wilfred. Wilfred! Wilfred! Met extra weekend! Met wie? Extra weekend! Ja, ik weet het als een rare naam voor een hond. Maar zo heet toch echt ons programma. Zullen we iemand anders bellen? Ja, Dit gaat helemaal nergens. Ik stel voor dat we. We rijdt net een tunnel in. Hebben we niet ergens iemand met een landlijn? Die klinkt stukje beter dan op dit tijd. altijd. Een landelijke lijn. Daar doe ik niet mee. Nee. Nou, we gaan even live bellen. We hebben helemaal geen tijdsprobleem of zo hoor. Maar nog één minuut of zo. Wat is de spannendste naam wat jullie deze week hebben meegemaakt? Het spannendste? Hoe dat ineens zo? Ja, nou gewoon een beetje vullen. Ja, ja, ja, ja. Nou ik stond onder de douche. En met Rick ook. Van oh, helaas. Ja, met, met wie? Gelukkig. Met Rick van ook. Rick. Rick! Rick! Ja! Rick! Ja! Jij hebt ons gearstemst. Uh, en terwijl uh, te verstaan Jonies, heb je gearstemst? Ja. Hoe Nies jij? Eh, uh, Waxi! Kun je hem ook even echt reproduceren? Hoe weet je? wil je? Ja, heb je peper in de buurt of niet? Nee, nee, daar heb ik niet in de buurt. Eh, uh, jammer nou. Een beetje worstelen in je neusharen. Ja. Trek er even een paar uit, dat Trek werkt op, ook uit. vaak. Dat werkt zinnig. Och, man. 1, 2. Nee. Nee, 1, 2. Het gaat om vertellingskaarten. Het gaat om vertellingskaarten, anders gaan ze weer... Hè? Ja. Ze ik dan zeg, we moeten ophangen. Volgende. Ja? Ja. Gaan we volgende uur de ja, ja, ja, ja, definitieve ja, ja, ja, ja. winnaar bellen? Ja, Rik, je nee, bent nee, zelf nee. thuis. Als je, als je naar de vertellis wilt, dan moet je ja, niet Ja, je zo. moet wel niet zo. Ja, nu heel dat goed wil ik. vind het ja, ja, ja. 1, 2. Wat? Ja! Je gaat naar de vertellings! Ja, ik wil niet. Kom eens